Desolation comes upon the sky. Now I see fire inside the mountain. I see fire.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 Het internationaal olympisch comité betreurt de keuze voor Sochi als locatie voor de winterspelen. Dat zegt voormalig IOC-lid Els van Breda-Vriesman in een interview met de NOS. Zij was in 2007 een van de 115 IOC-leden die over de locatie stemden. Volgens haar zouden veel leden nu anders stemmen. Nu is er veel discussie over mensenrechten, hoge kosten, corruptie en aantasting van de natuur. Allemaal problemen waardoor volgens Van Breda-Vriesman het IOC achteraf de keuze voor Sochi betreurt. De wereldeconomie trekt dit jaar fors aan, zo voorspelt de Wereldbank. De bank gaat uit van een wereldwijde groei van 3,2% tegen ongeveer 2,4% in het afgelopen jaar. In de komende jaren stabiliseert de economische groei. Wel zouden hogere rentetarieven en onzekere kapitaalstromen die prognoses kunnen ondermijnen, zo waarschuwt de Wereldbank. In Randstad en Utrecht zijn vorig jaar bijna 12% meer wietplantages opgerold dan in de jaren daarvoor. Dat meldt net beheerder Stedin.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 De bank neemt deze stap omdat leden hun certificaten massaal verkochten. Dat deden ze onder meer vanwege de Libor-affaire, waarbij Rabo-personeel had gefraudeerd. Op een school in de Amerikaanse staat New Mexico heeft een jongen van 12 twee medeleerlingen beschoten. De slachtoffers, een jongen en een meisje van 12 en 13 liggen zwaargewond in het ziekenhuis. De 12-jarige verdachte haalde voor het begin van de les een geweer uit zijn muziekoffer en opende het vuur. Een leraar wist de jongen over te halen zijn wapen neer te leggen. Het weer, het is droog, de temperatuur ligt dicht bij het vriespunt. Later vandaag raakt het weer bewolkt en in de ochtend trekt opnieuw een regengebied over het land. In het westen en noordwesten valt de meeste regen. Het wordt 4 tot 6 graden. Dit was het NWS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad viel naar Amsterdam op de A8 vanaf Westzaan tot aan Oostzaan 3 kilometer. Op de A10 vanaf Knoopende Koenplein tot Westpoort 2 kilometer. Tot zover de verkeers...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 Ik Vijf stuivers, maar ik zou niet willen ruilen. Want ik voel mijn pijn weer, ik pijnse en ik ijs Ijspegels langs mijn wangen. En ik glij weer, en dat er hij weer. Niks dan een hoop gezijken. Ze zegt ze kan het beter krijgen en ze heeft gelijk. Het is witte is zo.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 Everybody